10 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Londen is een balkon van een theater naar beneden gekomen. Daarbij zijn volgens de brandweer van de Britse hoofdstad slachtoffers gevallen... maar hoeveel is nog niet duidelijk. Het gaat om het Apollo Theater in het theaterdistrict West End. In het theater is plaats voor 775 mensen. Hoeveel er binnen waren is onbekend. Er zijn veel ambulances en brandweerwagens ter plaatse.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 De politie van Italië is rond Genua op zoek naar een seriemoordenaar... die niet van verlof is teruggekeerd. De man van 55 kreeg wegens goed gedrag... toestemming om twee dagen zijn bejaarde moeder te bezoeken. Maar hij is niet teruggekomen. Mogelijk is hij naar Frankrijk gevlucht. De man pleegde in de jaren 80 vier moorden. Amper 24 uur na de start van de 3FM-actie Serious Request... is al meer dan 1 miljoen euro opgehaald. Dat is ruim een ton meer dan vorig jaar. De 3FM-actie staat dit jaar in het teken van diarree. Door een gebrek aan sanitaire voorzieningen en schoon drinkwater... overlijden er jaarlijks honderdduizenden kinderen. De Ster Gouden Loekie is gewonnen door de makers van de commercial Olly... van Diergaarde Blijdorp, Feyenoord en Verzekeringsmaatschappij ASR. Het sportje gaat over de samenwerking tussen Blijdorp en Feyenoord. De hoofdrollen zijn voor Giovanni van Bronckhorst en zijn olifantknuffel Olly.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 Er is no shirt like no shirt onder je overhemd. Nu 3 plus 1 gratis op noshirt.nl. Syrische kinderen hebben ook een verlanglijstje. Het is geen lang lijstje, wel een belangrijk lijstje. Steun Stichting Vluchteling geef op Giro 999. NOS, NOS, NOS Radio Langs de lijnen. De Jack van Gelder. Bijzonder goedenavond. De derde avond van de achtste finales van het KNVB Beekertoernooi. De avond waarop NEC FC Groningen uitschakelde. Daarover later meer. Het is ook de avond dat Ajax voorbij de amateurs van IJsselmeervogels moet om de kwartfinale te bereiken. U hoort daarover Arman Afsaroglu. Ruim een uur onderweg en de 2-0 voorsprong voor Ajax door twee goals gemaakt in de eerste helft. In de eerste 10 minuten zelfs door Victor Fischer en Danny Hoessen. Maar daarna is Meervogels eigenlijk de betere ploeg. Heeft ook een groot aantal kansen gehad om een goal te maken. Maar heeft dat vooralsnog niet gedaan waardoor het met nog een half uur op de klok nog altijd 2-0 is voor Ajax. Ja de ploeg met het witte shirt en de rode middenbaan is helemaal niet slecht hè. Nee, vind ik niet. Ze spelen heel aardig. Maar ze begonnen zo ja, nerveus was het eigenlijk. Waardoor ze heel snel wat fouten maakten. En van een hele grote verdedigingsfout kon het ook 2-0 worden. Die eerste goal van Ajax was gewoon een goede aanval. Maar aanvoerder Hollard maakte een enorme fout waaruit ze de 2-0 kon maken. En vanaf dat moment gingen volgens eigenlijk pas echt voetballen. Ze gingen alles op de aanval gooien. En dat doen ze best aardig. Met vooral een spits die goed speelt. Thomas Verheid. Maar ja, goed speelt. Hij, speelt, hij maakt de verdedigers van Ajax lastig. Maar de kansen die hij heeft gekregen, daar had er toch wel eentje van in moeten. Ja, voor alle duidelijkheid. Het shirt van de SME-vogels is identiek aan dat van Ajax. Alleen spelen de vogels met een rode broek. Komen we straks weer bij je terug. Koeman als assistent van bondscoach Guus Hiddink. Als het aan de KVB ligt, is dat het scenario na het WK in 2014. Maar niet voor Koeman. De trainer van Feyenoord houdt zijn kaken overigens voorlopig op elkaar. Ik heb me voorgenomen daar niets over te zeggen. Ik heb best wel een antwoord hierop. Maar die vind ik niet reëel als ik dat nu doe. We hebben gesproken met alle partijen. Arne Meulen schuift meteen aan over de opvolging van Van Gaal. Daar gaat het dan over. Meer voetbal komt vanavond uit Heerenveen, Maastricht en Marrakesh. En de schaatsers leven toe naar het einde van het kalenderjaar. Na het OKT wel te verstaan, niet naar de kerst. Want van een kerststemming is geen sprake bij de schaatsers. Geen kerst voor mij. Nee, ik zit gewoon in het hotel. En ik zal gewoon, uh, voor mij zou kerst zijn als alle andere dagen. We gaan nog even terug naar Spakenburg, IJsselmeer, Vogels, Ajax. Samen? Maar daar is de wedstrijd nu toch wel gespeeld door tweede goal van Victor Fischer. En het 3-0 voor Ajax. Fischer zet de aanval zelf op in de as van het veld. Hij kaatst met Danny Hoester die de bal dan goed terugspeelt op Fischer. Die de bal in de loop vanaf de rand van het strafgebied. Heel fraai in de verre hoek krult. Zonneveld van IJsselmeervogels. De keeper die is kansloos. 3-0 voor Ajax. En Ajax gaat, uh, gaat gewoon doorbekeren. Want het staat 3-0. En ik denk niet dat IJsselmeervogels in de resterende 25 minuten nog drie goals gaat maken. Veel sporten halve, zoals u van ons gewend bent. Tot uur is dit Langs de lijn. Ronald Koeman wil niet onder Guus Hidding als assistent bondscoach werken. De KVB wilde met die twee coaches de komende vier jaar afdekken. Hidding zou de eerste twee jaar geassisteerd worden door Koeman. En na twee jaar zou Koeman alleen mogen lopen, zou je kunnen zeggen. En zijn functie overnemen. Hiddink zou dan een andere rol bij de KVB krijgen. Maar Koeman weigert zich in die rol te laten drukken. Hij had voor zichzelf een rol als bondscoach. Of, ja, laten we eens even gaan praten over datgene wat er allemaal gebeurd is de laatste dagen. Inmiddels aangeschoven Arno Vermeulen... Arno, uh, wat is er precies aan de hand? Uh, het begint eigenlijk met een uh, verhaal vanmorgen in uh, de NAC. Die hebben een uh, primeur dat Koeman dus benaderd is om uh, assistent bondscoach te worden. Iets anders dan hij uh, zich had voorgesteld. En dat hij daar ontzettend boos over was. En dan weten we al dat Koeman een, uh, een week zagrijnen rondliepen. Dat hij zei van nou, laat me even met rust. Uh, als de laatste wedstrijd voor Feyenoord is geweest dan uh, zal ik mijn uh, verhaal erover wel doen. Daar kwam natuurlijk nog het overlijden van Martin uh, Koeman uh, gisteren uh, tussen. Wat het allemaal ook nog wat ingewikkelder uh, uh, maakt. Uh, waardoor hij natuurlijk op dit moment zelf uh, andere dingen aan zijn, uh, aan zijn hoofd heeft. Maar een week geleden uh, horen we uit het uh, kamp Koeman... dat er een, uh, een uh, uitnodiging van de KNVB is geweest om uh, uh, erover na te denken... of Ronald Koeman assistent wil worden. Uh, nou, we weten, Koeman dacht toch eigenlijk wel al misschien een half jaar... dat hij de nummer één kandidaat was, zeker in de beginfase... om uh, Vergaal op te volgen. Plotseling natuurlijk in augustus uh, vertrok Guus Hiddink uit Rusland... Uh, bij ANSI, waar hij uh, trainercoach was, maar er waren wat uh, perikelen. Hiddink kwam naar Nederland. Blijkbaar is er toen een soort uh, two-horse race ontstaan. Twee mensen die allebei wel erg geïnteresseerd waren in, uh, in de baan. Er is een gesprek geweest met, uh, met Hiddink in uh, september. Uh, in oktober werd uh, Koeman uh, voorgehouden dat hij een van de vier kandidaten was... wat ongetwijfeld ook zo was, maar er was wel al een gesprek geweest met, uh, met Hiddink... Ja, en wist natuurlijk al een, een, een aantal dagen dat er geen twijfels meer over was... wie nu de nieuwe bondscoach wordt. Dat wordt, dat wordt Guus Hiddink. En afgelopen week is daar dus een verrassende wending in gekomen... door uh, die uitnodiging richting Ronald Koeman. We gaan even terug in de tijd. Uh, 2012, het is het afscheid van Van Marwijk. Uh, uiteindelijk komt Van Gaal. In die periode is Koeman... Uh, Gepolst. Vervolgens denkt iedereen, en zeker ook Koeman, dan word ik het op het moment dat het verhaal weggaat. Laten we even terug naar een stukje studio voetbal. Short Moussou van het AD eh, zei dan eh, in zoverre twijfel dat hij toch iets anders denkt dan wij op dat moment allemaal verwachten. Er zijn een aantal opties. Ronald is er daar één van, maar hij is niet de enige optie zoals wel gesuggereerd is. Danny Blind bijvoorbeeld is ook een optie om die door te schuiven. En dan zijn er, het zijn maar mogelijkheden. En de KVB is daar wel heel, heel goed over na aan het denken. Van wat is nou de meest logische stap? Danny Blind zou het beleid dat Van Gaal heeft uitgezet kunnen continu continueren. Daar is hij nu dichtbij gebleven. En uh, dat zou eventueel kunnen met een soort, soort zwaargewicht ernaast. Nou, Dan kunnen we de namen invullen. Hiddink, advocaat, zou eventueel kunnen. Maar Hiddink is de meest logische. Het lijkt me normaal dat de KVB uh, meerdere opties heeft heb jij nooit een signaal gekregen van hoe het zit? Hoe de verhoudingen liggen? De signalen zijn dat ik een van de kandidaten ben. Als ik nog fris ben en ik word niet verveeld... of ik ben niet vervelend voor anderen in de verkeerde zin... dan zou het kunnen. Ja. Onze bronnen zeggen wel dat je met Bert van Oostveen al een paar keer gesproken hebt over polscoachschap. Nee, ik wil ook helemaal... Uh, kijk, Het gaat om voetbal, het gaat niet om, om, om zwaardere politiek. Ik wil ook niet ontkennen dat ik met, uh, met Bert uh, één keer contact gehad heb. Uh, want dan krijg je zo'n spelletje van... Uh, ja, ik heb nog geen commentaar. We hebben één keer informatief uh, contact gehad. Dat is het. niet een paar keer nog. Ik heb me voorgenomen daar niets over te zeggen. Ik heb best wel een antwoord hierop. Maar die uh, vind ik niet uh, reëel als ik dat nu doe. Want dan komt de focus op andere dingen te liggen dan fijn. We spelen woensdag Herakles, we spelen zaterdag Zwolle. We gaan lekker de kerst uh, tegemoet. En dan uh, zal er ongetwijfeld wel eens een moment zijn... dat ik uh, misschien goed ga uitleggen wat ik ervan vind. Ja, het laatste deel klinkt Koeman bitter, overigens is het uh, na de wedstrijd van het afgelopen weekend. Op dat moment wist hij uh, natuurlijk nog niet dat zijn vader zou komen te overlijden gisteren. Uh, hij klinkt op dat moment uh, bitter, hij voelt zich gepasseerd en, en nu merken we ook waardoor dat is. Precies, dat is niet uh, om het feit dat hij niet de nieuwe bondscoach is geworden. Want hij heeft ook steeds gezegd, ik heb geen gesprek gehad met uh, de KNVB. Dat wordt ook aan alle kanten bevestigd. Dat gesprek, uh, uh, of hij gewoon de bondscoach zou willen worden, en nooit uh, direct is geweest. Uh, zijn ergernis is ontstaan uit het feit dat er daarna gepolst is of hij de assistent van, uh, van Hinnik wilde worden. En hij heeft echt gedacht van ja, kom op, dat is ver beneden mijn stand. Hoewel, ik bedoel, dat is, het is een mooie baan. Maar niet als je een carrière door hebt gemaakt die hij heeft gemaakt. Alle topclubs in Nederland gewerkt. Eh, succesvol geweest eh, de laatste jaren nog bij Feyenoord. En je vroeg je eigenlijk ook allemaal af... waarom zou je Ronald Koeman niet nemen... Uh, prestaties goed. Uh, PR uh, meer dan uh, uh, behoorlijk. die uh, heel goed valt in Nederland. Jongere generatie. Precies. Uh, ook niet onbelangrijk. Iemand uit de, de nieuwe generatie. Dus er was zo weinig uh, tegen in te brengen. De keuze van Ronald Koeman. dat heeft hij natuurlijk zelf ook ongetwijfeld gedacht. En hij wilde gewoon graag. Daar was je heel eerlijk in. Hiddink later ook. Maar Koeman zei ja, dat zouden we nou echt iets lijken wat op mijn pad komt, qua leeftijd en ervaring op het juiste moment. Ja, toch heeft de KNVB ergens in die fase uh, een andere afslag genomen... met uh, Hidding gepraat. En dat gesprek is blijkbaar toch wel zo goed verlopen... dat men toen wel een soort intentie heeft gehad om uh, met natuurlijk in te gaan. Is het, zoals men eigenlijk in Amsterdam zegt, een godsbe om Ronald Koeman te vragen om assistent van Hidding te worden? Ik, ik vind het erg onhandig, omdat je eigenlijk het antwoord al wist... En natuurlijk, vandaag de dag uh, ben je aan het malen van hoe is het nou precies gelopen, uh, waarom zijn dingen gebeurd zoals ze gebeurd zijn. En dan denk je inderdaad van, ja, waarom zou je als KNVB uh, Ronald Koeman vragen om assistent bond, bondscoach te worden? Omdat weliswaar in het derde en vierde jaar in het contract ruimte is om dan door te groeien tot de bondscoach. Uh, maar... Eigenlijk hoor het antwoord wel uh, verwachten. Als je Koeman een beetje kent. Is dat voor hem geen baan waar hij nu ja op zou zeggen? Nee het gekke is. Uh, ik heb natuurlijk ook een beetje geïnformeerd. Op het moment dat de KNVB zou zeggen. Hidding wordt supervisor. En de bondscoach wordt uh, Koeman. Dan is daar zelfs nog over te praten. Alleen heeft Hidding die opening helemaal nog niet gecreëerd. Nou ja. En daarbij speelt het probleem, Jack, dat het nu uh, in de openbaarheid is. Op het moment dat het nog niet bekend was, uh, had je dat nog kunnen proberen. Had je partijen bij elkaar kunnen brengen en kunnen zeggen van... zouden we dan tot een bepaalde uh, verdeling kunnen komen van werk en verantwoordelijkheden... waardoor het misschien wel voor iedereen aanvaardbaar is. Maar ja, dat lukt nu niet meer uh, nu het verhaal uh, bekend is. Dus dat is natuurlijk een tegenvaller voor, uh, voor alle partijen. Eigenlijk iedereen zit er wel mee in zijn maag. Maar Guus wil het denk ik zelf ook nog te graag. Die wil gewoon nog op de bank zitten en in ieder geval de komende twee jaar... nog de master zijn van het team. Dat kan. Weet ik niet precies wat hij wil. Maar ik denk wel wat er nu gebeurt, dat dat ook vervelend voor Hiddink is. Dat is voor eigenlijk, eigenlijk voor niemand goed. Dat er, dat er gerommeld wordt met die, met die functies. En dat Koeman zich om meerdere redenen natuurlijk wel een beetje gepakt voelt door de, door de KNVB. Voor de duidelijkheid trouwens. We hebben de KNVB vandaag een paar keer de kans gegeven om te reageren. Op alles wat er, wat er bekend is geworden. En te zeggen van doen nu je verhaal. Dat willen ze niet. Ze willen er niet op ingaan. Gisteren heeft er een verklaring gestaan op de site van de KNVB van Bert van Oostveen over Ronald Koeman. Dat er nooit uh, contact is gezocht zelf uh, met Ronald Koeman over het bondscoachschap. Daarvan hebben de mensen rondom Koeman gisteren gezegd, want toen was het al erg slecht met Martin Koeman. Doe het nou niet. Doe het nou zeker niet uh, vandaag. Laat nou even zitten. En die waren ook wel zwaar teleurgesteld dat dat bericht dan toch uiteindelijk op de site van de KNVB kwam. Kortom, het is allemaal een beetje slordig. voor wordt bondscoach en nu is het af te wachten wie de assistent gaat worden. Ja, Koeman niet. Uh, Erwin Koeman ook niet, denk ik. Uh, nee, ja, uh... ja, dat zegt nooit nooit. Rutte zou, zou nog ongelijk ja, gaan. Het laatste bij. signaal uh, wat Rutte vandaag afgaf was erg negatief. Uh, bleek ook niet uit dat hij beschikbaar is als uh, assistent-bondscoach. Uh, uh, er zullen nieuwe naam moeten komen. Wat je wel een beetje uh, wat verbaast is dat de KNVB het uh, wat, wat laat liggen op dit moment. Er is veel onrust, er wordt veel gepubliceerd. Ook Van Gaal is daar niet blij mee die heeft namelijk het gevoel dat hij de Zwarte Piet krijgt... voor het feit dat Ronald Koeman nu niet zijn opvolger wordt. Dat blijkt wordt. dus absoluut niet zo te dat zijn. Dat is absoluut niet nu. zo, maar die verbinding wordt gelegd... Ja? omdat men weet dat er in het verleden een, uh, een groot conflict is geweest... tussen beiden, wat daarna genormaliseerd is. Maar toch, dus ook van Galen is er niet blij mee. Toch belangrijk, de bondscoach bij Nielsen-Aftal... die in voorbereiding is op een WK. Dus aan alle kanten lopen dingen spaak. Dan zou je zeggen, zorg in ieder geval voor helderheid. Geef een persconferentie. zeg bijvoorbeeld... Hiddink is onze eerste man. We zijn er bijna uit, tot, uh, de details moeten nog geregeld worden... Uh, assistenten komen later wel, daar zijn we mee bezig. Misschien januari, februari, dat hoort u nog van ons. En geef je verhaal dan bloot over hoe het nou precies met Koeman zit. Maar men doet op dit moment helemaal niets. Ja, dat maakt de onduidelijkheid alleen maar groter. En ook wel de negatieve publiciteit rondom de KNVB... en deze hele zaak uh, wordt daardoor nog uh, imposanter. Dank voor je duiding. Wij gaan uh, weer even naar Spakenburg. Uh, gaat uh, het blik met wisselspelers open, Armoe? Ja, dat gebeurt inderdaad. Er komt zelfs een debutant het veld in bij Ajax. Bij een 3-0 voorsprong voor de Amsterdammers. De 17-jarige verdediger Jairo Riedewald. Voor hem wordt het een bijzondere avond, want hij debuteert in het eerste van Ajax. Hij is net het veld binnenkomen lopen om Deli Blind te vervangen. Riedewald, die in de A1 van Ajax speelt, centraal achterin daar meestal. Maar vandaag gaat hij links... In de verdediging spelen. Want de boer ziet hem ook als een linksback voor zijn ploeg. Ook Lasse Schöne komt nu het veld in bij Ajax. Want IJsselmeervogels heeft het eigenlijk al een beetje opgegeven. Toen na 65 minuten de 3-0 van Fischer achter Doelman Zonneveld belandde. Ajax gaat nu een hoekschop nemen na 73 minuten aan de rechterkant. Schöne, die dus net het veld in is gelopen, die rent snel naar een hoekvlag om die hoekschop te nemen. Daar komt die bal, Veldman-Moisanne mee voorin voor Ajax. Fische probeert te verlengen, maar speelt die bal dan over de achterlijn. Waardoor Zonneveld de doeltrap voor IJsselmeervogels mag nemen. Toch eigenlijk wel jammer voor de wedstrijd, die 3-0 van Fische. Want de wedstrijd was best leuk na die eerste 10 minuten. Waarin Ajax dus heel snel twee keer scoorde. Was IJsselmeervogels beter en speelde Ajax steeds slordiger. De ploeg maakte onvoldoende gebruik van de vele ruimte die door IJsselmeervogels werd geboden. En IJsselmeervogels kreeg ook gewoon een aantal goede kansen. Vooral via die spits Thomas Verheid en in de tweede helft ook nog via verdediger Benny van Noort Die de bal op de paal schoot. Maar ja, als je dan naar die grote kansen niet scoort dan moet je altijd oppassen voor een tegenstoot. En een mooie goal dus van naar Goede kaats met Danny Hoes. Ajax nu aan de bal op de eigen helft. Met Joël Veldman die spitsverheid van IJsselmeervogels even uitspeelt. En teruggaat naar Lijon. Die vandaag rechts achterin speelt op zijn favoriete plek. Dus afgelopen zondag speelde hij nog linksback. Maar de Boer wilde hem vandaag wel even rechts in de verdediging zien. En uh, Lijon speelt ook wel een degelijke wedstrijd op die plek. Terwijl er nu een, uh, voor een overtreding wordt gefloten door scheidsrechter Tom van Siegem. Als er nog uh, ruim een kwartier te spelen is hier in Spakenburg. En Ajax uh, leidt en deze wedstrijd eenvoudig gaat winnen. Het staat 3-0 voor tegen IJsselmeervogels. Op het moment dat straks het eindresultaat van deze wedstrijd bekend is dan uh, kunnen de in de beker En kunnen we kijken welke ploegen elkaar gaan treffen in de kwartfinale. Eén ding is zeker. Nog één amateurclub zit er dan in. En dat is uh, Kuik. JVC Kuik, de, de ploeg van uh, onder meer Hans Kraai junior. Daarover later. Want uh, we weten in ieder geval het andere resultaat van vanavond. Groningen speelde tegen NEC. Het werd uh, in het Hoge Noorden een overwinning voor de Nijmegenaren met uh, 1-0. Henk Kok was erbij en vertelt ons nu alles over die wedstrijd. Ja, inderdaad. Jacques Epsegrong heeft de wedstrijd met 1-0 verloren. Het was aanvankelijk nou, een wat vlakke wedstrijd. Met uh, gelijke kansen. Open wedstrijd trouwens. Daar heb je vaak met een bekerwedstrijd. Een wedstrijd. En vlak voor rust nam uh, NEC de leiding door een doelpunt uh, van Rex. Bottekin ging in de fout. Die uh, speelde hierheen aan. hier -je stond min of meer in de dekking. En daar uh, profiteerde Rex van. Van Rex kon. Uh, je de bal afhandig maken en uh, vervolgens bijzot passeren. Tweede helft, een waar bombardement van FC Groningen op het doel van Johnson. De grote uitblinker in deze wedstrijd. Af en toe had hij het nodige geluk. De reel tegen de lat, Adorian tegen de lat. Maar daar stond tegenover dat uh, FC Groningen de nodige ruimte weggaf. En Bottiki moest ook nog een bal uh, van de doellijn afhalen. Anders was uh, NEC eerder een veilige haven geweest. De overwinning van NEC uh, wel verdiend, vind ik. Want ze spelen toch heel aardig voetbal. Je zou niet zeggen dat ...op de laatste plaats staan in de vaderlandse uh, competitie. Maar ook wat pech voor Groningen. En de grote uitblinker: Johnson. Af en toe moet ik bij Johnson wel eens denken aan Courto van Rodier EC, ...die ook soms heel goed kan kiepen en rare blunders maakt. Johnson heeft dan in veel mindere mate... ...en vanavond niet één blunder, fantastisch gekiept. Dan even van datgene wat er voor de wedstrijd is gebeurd. Uh, ik neem aan dat men stil heeft gestaan bij het overlijden van Martin Koeman. Ja, zeer zeker. Dat is een uh, geweldige klap geweest hier in Noord-Nederland van uh, Martin Koeman. En dan duik ik even. De geschiedenis in zo'n rond de 60e jaren behoorlijk tot een van de drie iconen van GVV, FC Groningen. Ik noem uh, Tony van Leeuwen, helaas al overleden. Martin Koeman, nu overleden, geheel onverwachts. Leefde altijd buiten van gezond. En uh, van die drie iconen is alleen Piet Fransen, die ja. twee jaar ouder is dan... Uh, Martin Koeman is geworden. Martin is 75 geworden. En Piet Fransen is 77. Die is nog alleen in leven. Uh, een minuut stilte werd er in acht genomen. Onder leiding van scheidsrechter Wiedemeijer. Het was muis en muisstil. FC Groningen vanzelfsprekend met rouwbanden. En de supporters hadden een groot spandoek gemaakt met de volgende tekst. Bijzondere mensen sterven niet. Ze gaan wel, maar blijven toch. En de komende zondag uh, zal opnieuw Martin Koeman... ...en het bijzijn van zijn familieleden... ...die krijgen een aparte plaats in de Skybox... ...speelde als Groningen weer opnieuw tegen NEC... ...daar zal Martin Koeman opnieuw worden geëerd... Het ...zal dan gevraagd worden om een minuut lang onder andere te applaudisseren... ...voor Martin Koeman... En er zullen veel jeugdspelers op het veld zijn. Vuurwerkvakkels. En uh, waarom veel jeugdspelers? Omdat uh, Marty Koeman algemeen beschouwd wordt... als de geestelijke vader van de jeugdopleiding van FC Groningen. Ja, en tot zaterdag uh, nog uh, actief was. Uh, onder meer bij Mijn Clubje was deze kijken. En bij Almere echt dag en nacht bezig was om de wedstrijd ja. te kijken. En daar waar hij de hartstilstand heeft gekregen... ook bij een, bij een wedstrijd, hè? Ja, ik weet niet bij welke wedstrijd. Heb ik niet nageïnformeerd. Maar de afgelopen zondag schijnt hij nog... Uh, schouwingswerkzaamheden. te hebben verricht voor FC Groningen... Kijk, in, in sommige gevallen zie je het, het overlijden aankomen. Maar Martin Koeman was inderdaad dag en nacht op pad voor de FC Groningen. Hij vond het ontzettend leuk om met jeugdspelers... Uh, die geselecteerd waren voor uh, de Nederlands elftal... bijvoorbeeld om, uh, om naar uh, Seis te gaan. Hij bezocht... Soms wel twee, drie wedstrijden op een dag... en misschien wel vier, vijf in, in het weekend. Uh, ja, de, en hij en was niet uh, om elf uur op Corpus aanwezig. Corpus is de plaats waar de jeugdopleiding van FC Groningen uh, plaatsvindt. Maar altijd om negen uur. En hij was weliswaar niet officieel meer in dienst van FC Groningen. Maar hij deed nog heel, heel veel werkzaamheden. had altijd overal oog voor. Uh, was heel gedisciplineerd naar de jeugd ook toe. Als hij hoorde van uh, jeugdleiders dat wat jeugdige ja, selectiesperren... Je Gaat hem misdragen in een busje of zoiets, dan uh, gaf Martin zijn één waarschuwing. En dan mocht je een tweede keer misschien nog een klein foutje maken, maar anders werd je gewoon uh, ja. verwijderd uit de selectie van, van FC Groningen. En ik kon van boven in korpus zo neerkijken op het veld. En dan zag je wel wat jeugdige voetballers vroegtijdig naar binnen gaan. En uh, dan kwam Martin naar beneden gestormd en zei: Even die doeltjes weer op mijn plaats zetten, jongens. Hup, uit de kleedkamer, naar het veld, doeltjes weer op mijn plaats doe maar gewoon, dat was eigenlijk de credo van, van Martin Koeman. Ook een man trouwens, die misschien ook een klein beetje zijn status heeft te danken aan zijn beide zoons, Ronald en Erwin, die altijd op de achtergrond is gebleven. Het was, het was een ja, af en toe ook wat stug. Hij kwam uit permanent. Je zou kunnen zeggen dat hij in de 50 jaar dat hij in Noord-Nederland uh, is geweest... dat hij ook een beetje Groninger is geworden en een beetje stug af en toe. Maar als je hem één keer goed kende, dan kon je heel goed fantastisch met hem over voetbal praten... van het was een wandelende encyclopedie. Ja, prima mens. Ja, absoluut. absoluut. absoluut. Ja, Dank Henk. Uh, we keren weer even terug naar datgene wat er dus vanavond gebeurde op het uh, voetbalveld... Uh, in de 90 minuten dat er gespeeld werd tussen Groningen en NEC. Groningen kreeg heel veel kans op het doelpunt, maar de goal bleef uit. Michael kiefte. Belt ik denk dat wij ontzettend veel kansen hebben gecreëerd. Een uh, ja, aantal keren pakt hij hem uh, fantastisch. en ja, Vandaar beide. Ja? Was het ook pech? Ja, het was ook pech, denk ik. Ja, want we hebben, Hoezo? Omdat we een aantal jongens voorin lopen, hebben lopen die uitstekend goals kunnen maken. En, uh, ja, dan is het denk ik uh, pech dat het vandaag niet wel lukt. Het was geen beste wedstrijd van onze kant. En, maar ja, als je zoveel kansen creëert, dan uh, ja, daar had er zeker meer in gezeten. Hoe vaak hebben jullie de lat geraakt? Ik weet het niet, ik heb ze niet geteld. Misschien weet jij het dan. Adorian? De Leeuw? Ja, dan, dan zit je al op twee. Dat is vaak al veel in de wedstrijd. Voor mij was het nogal een schot dat het op de lat kwam. Ja, dat was uh, ja, dat is gewoon ontzettend jammer, want we hadden heel graag uh, doorgebekerd. ontbrak ook een klein beetje voor in de fine-tuning. Ja, dat ontbrak het vandaag wel. En achterin ook. Ik denk aan die fout van Bottekin en uh, Jadier kon die bal ook niet goed meer verwerken. Waardoor Rex het enige doelpunt van de wedstrijd kon maken. Klopt, daar heb je helemaal gelijk in. Maar ondanks die, uh, ja, wat ik al zei, dat we niet heel best speelden, creëer je gewoon ontzettend veel kansen. en uh, ja, dan, uh, ja, dan hoor je je gewoon uh, ja, te winnen, denk ik. Lag er in de eerste helft ook een soort deken over de wedstrijd... in verband met het overlijden van Martin Koeman van de tweede helft? Misschien werd er ook in de hand gewerkt door de 1-0-achterstand van jullie. was totaal anders. Toen vond er een waar bombardement plaats op het doel van NEC. Ja, dat klopt. Maar dat, dat had er niet uh, mee te maken... de eerste helft, dat wij uh, zo speelden. Natuurlijk is dat allemaal... Uh... Was het toen te vlak en te mat? Dat was het zeker, ja. Dat was het zeker. En, uh, de tweede helft kwam er iets, iets meer los, dat klopt. En, uh... Ja, dat leidde tot heel veel kansen. En de eerste helft was het inderdaad wat vlak, maar dat had denk ik niet daarmee te maken. Want zoals we in de kleedkamer zaten, waren we er wel klaar voor. Mm -hmm. Hoe komt het toch dat, dat Groningen zo af en toe uh, wat, wat wisselvallig speelt? Het heeft dat ook te maken met het ontbreken van een echte spitspeler? Het viel mij op dat uit nog binnen de lijnen kwam. Nou, dat was geen luxe. Nee, die, die kwam inderdaad binnen de lijnen. Die kwam terug van een, uh, van een blessure. Alleen ik denk, ja, we spelen wel, we spelen wel wisselvallig. Alleen we spelen toch bij Vlaagdenk wel uh, over het algemeen goed voetbal. Alleen het leidt niet tot kansen waardoor je geen resultaat krijgt. en ja, dan, uh, ja, dan, is, dan beginnen mensen toch vaak te praten en uh, te zoeken naar, uh, naar antwoorden waarom het dan niet wil lukken. Nou geef jij het antwoord eens. Nou ja, ik... Niet men, niet men, maar nu de speler van FC Groningen-Kieft en belt. Waarom? Wat ontbreekt het dan aan? Waar gaat het fout? Ik denk dat we heel goed voetbal speelden. En een aardig... ja, dat heb je al gezegd, maar waar gaat het dan fout? Ja, als je me rustig uitlegt. Oké, oké, oké. Nee, wij proberen veel kans te keren. In de voorgaande wedstrijden hadden we te weinig mensen in de 16, waardoor het aan uh, de ene kant pech was en aan de andere kant gewoon kwaliteit. deze wedstrijd was het veel beter en uh, moet je gewoon meer geluk hebben in de afronding, maar zo simpel is het wel.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 But now the money's gone, life carries on and I'm missing like a hole in the head, oh I know a woman with kids around her ankles and a baby on her lap, she said one day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 We got holes, but we carry on Say we got hopes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 Ja, dat is zo'n nummer waar je copy-paste uh, copy doet. Uh, zo'n nummertje, je brengt één zin en dan ga je daar de hele tijd over door. Passenger Mike Rosenberg heet hij. Het nummer heet ook Holes. De ongeregendelen in de afloop van de wekenwedstrijd tussen JVC Kuik en MVV... hebben voor een bedrukte sfeer gezorgd bij de Maastrichtse Eerste Divisieclub. Trainer Tini Ruis heeft afgelopen nacht politiebewaking bij zijn huis gehad... nadat hij gisteren na het verlies tegen Kuik werd belaagd... door enkele MVV-supporters. Althans, zo noemen ze zich. Daarbij werd ook een steward aangevallen. De man raakte gewond. We spraken eerder... Van met voorzitter Paul Rinkens, die niet bij de wedstrijd was... maar in Londen verblijft. De prezis is boos en verontwaardigd. Rinkens wil maatregelen gaan nemen en luistert u naar zijn betoog. Nou, we gaan eerst de feiten boven water krijgen. Uh, en als daaruit blijkt dat daar uh, aantoonbare mensen uh, uh, uh, daden plegen... die niet binnen de wet uh, kunnen... want ook daar zullen wij zijn ons aan moeten houden... en dus ook Paul Rinkens. Zullen wij er alles aan doen... En dat zeg ik niet alleen u toe, maar ook alle mensen die naar de Geussel komen. Wij zullen er alles aan doen om deze mensen hard aan te pakken. Het is te bizar voor woorden dat we in het normale leven zaken niet accepteren. Maar op voetbalvelden het schijnt toch op de of andere manier een vrijplaats te zijn voor heel veel mensen. Die lak hebben aan onze normen en waarden in de maatschappij. En... Ja, naar mijn bescheiden mening, en dat is niet vanuit emotie... ...maar vind ik dat wij als, als verantwoordelijkheden... ...en niet alleen bestuurders van, van, van voetbalclub of KNVB... ...maar ook de overheid eh, gaan hebben gedaan. En we moeten nu op gaan staan. Mensen die dit doen, die zijn eh, bij ons allen bekend. Als ik eh, als voorzitter met, eh, met, met, met social work in Maastricht praat... ...of met de gemeente... Van de, van, de, van de tien mensen zijn er zeven bekend bij zes instanties. En op de ene of andere manier vinden we allemaal dat het niet kan. En we vinden het ook allemaal ongelooflijk en onfatsoenlijk. Uh, en als we dat uitgesproken hebben, dan gaan we weer over tot de orde van dag. Dan wachten we weer tot, uh, tot iets gebeurt. En uh, de volgende stap zal moeten zijn dat er iemand sterft op het voetbalveld, helaas weer. En dan houden we met z'n allen weer een stille tocht. En drie dagen later zeggen we tegen elkaar dat er niks aan te doen is. Paul Rinkens, een buitengewoon aangeslagen voorzitter gebeurt veel in Maastricht de laatste dagen. Er is één man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij de rellen. De KVB wacht de rapportages over de gebeurtenissen af. En op basis van de bevindingen van veilig... veiligheidscoördinatoren van beide clubs... en het door de scheidsrechter opgestelde wedstrijdrapport... kan de aankrager betaald voetbal dan beslissen een vooronderzoek in te stellen. We gaan naar de allerlaatste minuut wellicht. Of in ieder geval minuten bij Armand. We gaan nog even naar Spakenburg, IJsselmeervogels, Ajax. De laatste bekerwedstrijd in de achtste finales. Een minuutje nog in deze wedstrijd die Ajax makkelijk uitspeelt met een 3-0 voorsprong. En Ajax heeft het toch een uur best lastig gehad met IJsselmeervogels. Hoewel je dat op basis van de stand misschien niet zou zeggen. Maar na de tiende minuut, toen het al 2-0 stond voor de Amsterdammers... kreeg IJsselmeervogels een groot aantal kansen. En je zou de ploeg toch een, een eretreffer gunnen. Maar ik denk niet dat dat er meer in zit. Want na de 3-0 van Fischer, na een uh, ruim een uur... Uh, heeft IJsselmeervogels het eigenlijk al opgegeven. Ajax tikt het heel rustig uit... En hij kreeg ook nog wel een aantal kansen om verder uit te lopen in deze wedstrijd. Vooral via Hoese die steeds de verkeerde keuze maakt. Moet schieten als hij de bal weer eens besluit af te geven. En hem afgeeft als hij weer moet schieten. Dus hij speelt niet echt een aardige wedstrijd. Terwijl hij wel één goal dus heeft gemaakt. 2-0 voor Ajax. Terwijl Vermeer nu de bal heeft als de 90 minuten zijn verstreken. Ik denk niet dat er dan nog veel blessuretijd bij komt. En dan heb ik het juist. van. Tom van Siegem die fluit voor het eind van deze wedstrijd. Ajax beker door naar de kwartfinales. IJsselmeervogels gaf dat partij. Maar door individuele fouten in de eerste 10 minuten... kwam de ploeg uit Spakenburg al zo snel op een 2-0 achterstand... dat dat niet meer te repareren viel. Ondanks de kansen die de ploeg van trainer Gert Kruijs toch wel heeft gekregen. Maar na de 3-0 van Fischer, die ook al de 1-0 maakte... was het eigenlijk die wedstrijd wel gespeeld... Hoesse die maakte nog 2-0. Ajax wint met 3-0 van IJsselmeervogels. En gaat naar de kwartfinale van de KNVB-beken. Ja, ik kijk dan altijd even na afloop ook of zo'n veld of shirtjes geraald worden. Ik, ik zag net iemand vragen. En volgens mij mag Ajax geen shirtje rijden. Dat zou erg sneu zijn, maar dat wordt vervolgd. We gaan door met schaatsen. In geen ander land is het zo lastig om je als schaatser te plaatsen... voor de Olympische Spelen als in Nederland. Op tweede kerstdag begint in Tijalf het Olympisch kwalificatietoernooi. Grote namen zullen de Spelen mislopen, zoveel is nu al zeker. Maar TVM'ers Kramer, Verwij en Wust hoeven absoluut niet te vrezen. Je hoort een bijdrage van Steven Dalebout. Nog precies 50 dagen... En dan beginnen in Sochi de Olympische Spelen. Er ligt al een dik pak sneeuw, zo meldde CNN vandaag. Snow has arrived in Sochi. De manager van de schaatshal zegt zo goed als klaar te zijn om het Olympische toernooi in gang te schieten. Well, we can only put our feet up when the games end and the last athlete leaves the village and goes and arrives safely at home. But I think we are as ready as. Uh... Maar van de Nederlandse schaatsers is nog niemand zeker van deelname. Wie naar de spelen mag, wordt vanaf tweede kerstdag bepaald in het kwalificatietoernooi, het OKT. Het wordt een kerkhof van Olympische ambities waar niets te winnen valt en veel te verliezen. Iedereen wust. Ja, ja, dat is wel, wel lastig. Het is... Dus, dus, uh... In die zin natuurlijk, uh, ik kan er ook uh, net als iedere andere Olympische startbewijzen verdienen en winnen. Maar het nadeel voor mij is dat iedereen verwacht, inclusief mezelf, dat ik dat dan wel doe. Dus inderdaad kan je, als je het zo bekijkt, kan ik eigenlijk alleen maar verliezen. Maar... Aan de andere kant is het wel gewoon weer een toernooi en wil ik gewoon het beste uit mezelf halen. En wil ik wel proberen om voor die eerste plek te gaan. Huust zit veilig, grote klasse, die gaat haar titel verdedigen. Er zijn per seksen 18 startplekken in Sochi. Maar er mogen maar 10 verschillende schaatsers gestuurd worden. Om de tickets te verdelen heeft de KNSB een selectievolgorde gemaakt op basis van resultaten eerder in dit en vorig seizoen. Schaatsers op de 1500 meter bij de mannen komen er daarin slecht vanaf. Zij zullen in topvorm moeten zijn, maar de TVM'ers lijken niks te vrezen te hebben. Nee, normaal gesproken niet. Ja, en ik denk ook als je gewoon goed schaats, dan heb je die prestatiematrix niet echt nodig. Sven Kramer moet zich wel gewoon kwalificeren na de kerst. Logisch, zou je zeggen. Toch was dat vier jaar geleden, vlak voor Vancouver, anders. Toen had hij een beschermde status. Uh, ja... Uh... Eigenlijk best relaxed. Ik, had, uh, ik, had natuurlijk, ik was aangewezen voor de vijf en de tien. Ik hoefde alleen maar een World Cup te winnen op die afstanden. En uh, ja, dan was het uh, was klaar. Ga even mee terug in de tijd. Wat okay, wel? wel lekker. Ja, heerlijk eigenlijk. Iedereen loopt hier gestrest rond. En uh, ik kan uh, gewoon heel ontspannen zijn. Ik kan nu gewoon uh, veel... Ik uh, ja, kan eigenlijk iets meer omvang doen. Iets meer trainen. En toch uh, gewoon goede wedstrijden rijden. En, uh, ja, dat vind ik wel fijn. In de voorbereidingen zit eigenlijk veel beter. Ja, nee, absoluut. Naar de Spelen toe ook. En uh, ook naar het Europees kampioenschap. Uh, ja. Toen zei je: dat past eigenlijk wel heel goed in mijn voorbereiding naar de Spelen toe. Ja. Uh, is ja. het dan nu een, een hinderlijke sta in de weg dit weekend of deze ja, week? Het is ook maar net hoe je er op dat moment naar kijkt en hoe je hoe je erbij voelt natuurlijk. Dus uh, ja, het is. Uh... Kijk... Ik heb het, wat ik net ook al zei, ik heb het geluk denk ik dat ik niet 100% hoef te zijn om me eventueel te plaatsen op de 5 en de 10. En, uh, uiteindelijk wil ik in de Spelen beter zijn dan aankomend weekend. Kortom, over het kwalificatiesysteem lijken de TVM'ers zich niet druk te hoeven maken. Toch proef Jan Kramer dat hij een nominatie aan de hand van zijn prestaties uit het verleden ook wel logisch had gevonden. Nou, nou weet je, je kunt je afvragen of je weer moet bewijzen op een 5 en 10 kilometer, maar uh, de 500 meter moet wel, ja. Want ook op de 1500 meter wil Kramer naar de Spelen. Net als de ploegenoot Koen Verweij trouwens. Verweij is de kerstverse houder van het Nederlandse record op de 1500 meter. En lijkt sterker dan ooit tevoren. Ik, ik, ik heb gewoon stappen gemaakt. En ik ben over het algemeen een veel betere en sterkere schaatser geworden. En dat heb ik nu wel bewezen door gewoon heel mooie constante races neer te zetten. En van hoog niveau alles te laten zien. En, ja, en dat was mijn doel. En dat, uh, daar ben ik dit seizoen mee ingegaan om dat uh, voor mezelf te laten zien. Ja, en dat, dat, dat brengt wel iets, ja. Over 50 dagen beginnen de Spelen. Over zes dagen het Olympisch kwalificatietoernooi. Terwijl u straks aan de kerstdis zit, dromen van wij en Wust op hun hotelbed over goud in Sochi. Ik, uh, ik, neem, uh, ik neem verstandig mijn rust en uh, dat, is, dat moet ook. Het is een heel belangrijk toernooi en dan... Ja, dan... Is je hoofd wel ergens anders dan bij kerst? Ja, geen kerst voor mij. Nee, ik zit gewoon in het hotel. En ik zal gewoon... Uh, voor mij zal kerst zijn als alle andere dagen. En gewoon uh, voorbereiden op het OKT. Omdat de tweede kerstdag is het natuurlijk al zo. Dus uh, nee, dat zal voor mij uh, weinig kerst aan zijn dit jaar. Nee, ze zullen op een ander moment moeten pieken. Dat is duidelijk. Um... Dan het, het nieuws, heeft u ongetwijfeld gehoord. En als u het niet gehoord heeft, praat ik u bij. Een deel van het plafond van het Londense Apollo Theater op Westend... is vanavond ingestort tijdens een voorstelling. Er zijn tientallen gewonden. Aan de telefoon correspondent Anne Sane. Goedenavond, Anne. Wat, Goedenavond. Wat is er precies gebeurd? Ja, tijdens het eerste deel van de voorstelling... hoorden mensen in het publiek gekraakt. gekraak van boven komen. Heel veel mensen dachten, omdat het, uh, het, het stuk aan de zee zich afspeelde... dachten mensen dat het misschien wel bij de voorstelling hoorde. Maar er waren ook mensen die het niet vertrouwden en al begonnen te rennen. De eerste paar rijen, uh, andere mensen volgden. En toen uh, stortte het plafond dus in... Uh, mensen zijn uh, ja, met, met stof op hun lichaam, met bloede hoofden en, en gruis uh, naar buiten gerend. En uh, volgens de brandweer zijn er op dit moment uh, zo'n dertig gewonden geteld... die overigens nog wel op hun uh, benen kunnen staan. Heel eventjes uh, de situatie schets. Wat is, het? <coughs> Sorry, wat is het voor een theater? Is het een bioscoopzaal? Is het een, een, een musicalzaal? Uh, is het balkon ingestort? Wat is het? Uh, nee, het is het plafond dat is ingestort. In eerste instantie hoorden we inderdaad dat het ook om een deel van het balkon ging. Dat zou misschien wel kunnen als eerst het plafond naar beneden komt... en dan een deel van het balkon meeneemt. Dat moeten we nog zien. Uh, het is een, uh, er werd een voorstelling uh, op een, een toneelstuk opgevoerd. Dus het is geen bioscoop. En, uh, ja, de bioscoopzaal is zo groot dat er ongeveer zo'n 750 man in kan. Of de zaal helemaal gevuld is, dus dat weet ik niet. Maar er waren in ieder geval tientallen mensen, misschien wel honderden. Uh, was het, uh, ja, je zegt het al, je weet niet precies hoe druk het was daar. Uh, is het... Nee, dat... Ja, ga je, ga je gang. Nee, ik, ik weet niet precies hoe, hoe druk het is. Uh, wat ik wel weet is dat uh, de mensen allemaal naar buiten zijn gekomen... dat de brandweer en de politie binnen enkele minuten al uh, aanwezig waren. Het is Natuurlijk het centrum van Londen. Um, de mensen zijn waarschijnlijk opgevangen in een, een nabijgelegen theater. En zoals ik al zei, uh, volgens uh, de brandweer zijn er nu 30 gronden geteld. Uh, maar uh, van doden hebben wij uh, nog niks gehoord. Nee, uh, ik kom graag op Westend. ga graag naar musicals toe. Maar ik kom ook graag in de nostalgie van de theaters daar. Uh, is dit ook een oud pand? Ja, dit is zeker een oud pand. Dit uh, stamt uit 1901. Een, een Edwardiaans uh, pand, zoals het genoemd wordt. En uh, ja, dit is natuurlijk wel een unicum. Zoiets uh, gebeurt niet vaak. Dus je kunt nog wel gerust naar het theater in Londen, hoor. Ik zal zeker komen. Dankjewel. De Marokkaanse zangeres, Britse band, Chrissy Hind met The Pretenders, don't get me wrong. We gaan naar het WK Clubteams en dan heb ik het over voetbal. Want gisteravond werd in Marokko de halve finale van het WK voor Clubteams verspeeld. Lang hield, uh, hielden de Marokkaanse club uh, Raja Casablanca en Atletico Mineiro uit Brazilië elkaar in evenwicht. Tot dit gebeurde in de 83 stunden. Noreed in deze Ongelooflijk dat mensen zo tekeer kunnen gaan als ze radioverslag doen. Casablanca kreeg een penalty en uh, Moutouali schiet hem binnen. 2-1. Sjaukie Rietbroek, goedenavond, onze correspondent in Marokko. Jij zat Hi. in het stadion toen de Marokkaanse club Raja Casablanca op voorsprong kwam. In blessuretijd maakte Casablanca ook nog de 3-1. Vertel even, ja. wat gebeurde er op de tribunes? Ja, die, om, die ontplofte. Dat, uh, het was sowieso die Brazilianen, die werden eigenlijk al de hele wedstrijd uh, eigenlijk al compleet overstemd door de, door de Marokkanen. Maar op het moment dat de uh, penalty werd genomen en die zat erin, ja, daar was gewoon geen houden meer aan. Ik kon mijn uh, buurman, die kon ik gewoon niet meer verstaan. Ik begrijp... En zelfs het, de perstribune, ja. die ging ook echt gewoon compleet uit. <lacht> met, uh, nou ja, goed, met uitzondering van de Braziliaanse verslaggevers natuurlijk. Begrijp ik. Maar Die, uh, het, die waren uh, stil. Staat Marokko nu op zijn kop? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, Marokko die staat er op zijn kop sinds, sinds dat Rez de halve finale haalde. Um, ik kwam gisteren aan in Marrakesh. Nou, het, was, het was een feest alsof ze, alsof ze het kampioenschap al gewonnen hadden. Uh, je zag alleen maar groene vlaggen, toeterende auto's, noem het maar op. Nou ja, en, en na gisteravond was, uh, was het een compleet gekkenhuis. Blijkbaar was Casablanca ook uh, één grote chaos. Hier in Marrakesh stonden mensen die dansten op, op, op bussen. Er hingen mensen aan balkons en uh, mensen stonden op straat. Het was gewoon ja, ongekend. Het is voor het eerst sinds uh, tien jaar dat de Marokkaanse club zo goed presteert. Uh, bij tegenstander Atletico Menero speelde Ronaldinho mee. Toch een hele bekende speler voor veel mensen. Uh, werd er na afloop gevochten om zijn shirtje? Of werd hij bij uh, opbod verkocht op, uh, op de markt? Ja. Dus jeftje, daar ging het snel uit. En, uh, en dat niet alleen. Um, er was uit straks van tevoren was een soort van fiffie tussen, tussen Mabide en, uh, en Ronaldinho. Uh, Mabide had namelijk gezegd dat, uh, dat Ronaldinho eigenlijk niet meer zo goed was. En uh, in een reactie daarop zei Ronaldinho in een andere persconferentie... Um, van nou, als ik niet meer goed zou spelen, dan, uh, dan zou ik mijn schoenen wel in de wil gaan hangen. Dus dat was voor twee spelers van wij eigenlijk uh, genoeg reden... om gisteren na het afloop van de wedstrijd uh, zijn schoenen uit te trekken... <lacht> <laughs> Die mee te nemen. En uh, nou ja, goed op zich, want hij prima, want hij, gat, uh, hij gaf, eh, zijn broek en zijn haarband ook nog bij cadeau. En vandaag uh, zag ik eigenlijk al de eerste uh, de eerste advertenties op de Marokkaanse uh, marktplaats uh, verschijnen van de schoenen van Ronaldinho. <laughs> Nou toch niet meer nodig. Ja, het van de... ja, het mooie van zo'n markt is dat er nog opeens 80 paar van de schoenen van Ronaldinho morgen te koop zijn. Ja, precies, ja. Eh, dan, dan even over het droomscenario voor Marokko. Eh, zondag of zaterdag de finale tegen Bayern München. Eh, ja. Ja, had iemand in Marokko überhaupt gedacht dat het zo ver zou kunnen rijken? Nou, eigenlijk niet. eigenlijk niet. Ik zat vandaag bij een persconferentie van, van de FIFA... En uh, daar zei ook uh, Karim Alain, dat is, uh, dat is uh, de man van de, de Marokkaanse voetbalbond. Die hadden wel kaartjes achtergehouden. Uh, nog 50% van de kaarten voor de, voor de finale. Voor het geval dat uh, Raja het zou halen. Maar eigenlijk uh, hadden ze daar helemaal geen rekening mee gehouden. Verder. En, uh, dus ja, iedereen, iedereen staat ervan te kijken. Als er een keer een wonder geschiet, dan gelooft men in een volgend wonder. Gelooft men in de kansen tegen Bayern München? <laughs> Uh, inshallah, zeggen ze dan, uh, zeggen ze dan hier. Uh, ik moet zeggen, nou, gisteren uh, zijn ze iets optimistischer. Ik heb daar een aantal mensen gesproken en sommigen durven een klein beetje hoop uit te spreken. Maar uh, ja, over het algemeen, ze weten wie een tegenstander is. Dus uh, ja, inshallah. N N nog één keer? Wat zei je als in laatste? Inshallah, zeggen ze hier. Als, uh, als God het wil. Oh, als God het wil, oké, okay, oké. Okay. Ja. ja, nee, <laughs> daar zitten we nog niet helemaal in. Het gaat wel hard hier. Uh, Goed, uh, vandaag was er een persconferentie van de FIFA... waarbij FIFA-baas uh, Blatter ook aanwezig was. Uh, ja. Heeft hij nog iets opvallends gezegd? Heeft hij langer dan 11 seconden zijn mond kunnen houden? Nee, nee, nee. Goed, dat, dat is niet gelukt. <laughs> nee, hij, um, wat, hij, uh, wat hij meldde is... er is dit jaar, of dit uh, toernooi... is er voor het eerst een tray een gebruikt, de Addishing Spray. Die is ingezet bij het nemen van, uh, van vrije trappen... En uh, die wordt dus eigenlijk gebruikt om aan te nou waar moet de bal komen, dan waar komt de muur te staan. En daar was iedereen ontzettend enthousiast over. Dat een, uh, een trainer die zei ook, nou wordt tenminste die vrije trap echt van 9 meter, 15 genomen en niet van 6 meter of 5 meter. Of, nou ja. Dus die spray die, uh, die, die zetten ze op het, grasveld en, uh, of op het veld en, en nou ja, daarna dan, uh, dan verdwijnt dat weer. En uh, dat was zo'n succes. Iedereen was er zo tevreden over... dat ze dat ook ja, dus 2K van, uh, van Brazilië gaan, uh, gaan inzetten. Heel goed, dankjewel. Ze gebruiken het in Brazilië ja. overigens ook al in de competitie. Het is, heel, het is een heel bijzonder gezicht, maar het verdwijnt inderdaad. Want anders zou je een soort uh, heel vreemd patroon krijgen op het veld. Voor alle duidelijkheid, <laughs> zaterdag uh, speelt Raja Casablanca in de finale. Dus tegen Bayern München, de winnaar mag zich een jaar lang de beste club ter wereld noemen. Sjaukje uh, Rietbroek vanuit Marokko. Dankjewel. Wat is dankjewel in het Marokkaans? Chokran. Chokran. Oké, okay, prima. Dankjewel. je IJsselmeervogels, Ajax, eindigde vanavond in 0-3. De ruststand was 0-2. De is: Fischer, Hoesen en Fischer. En Nu hoort Rob Fleur in gesprek met de trainer van Ajax, Frank de Boer. Frank de Boer. Uh, aanvankelijk uh, dacht iedereen het wordt nog leuk. Maar na tien minuten was het al gebeurd hè, bij IJsselmeervogels. Ja, we waren goed begonnen. Uh, met uh, twee snelle goals, goede aanvallen. Uh, daarna moet ik wel een compliment geven aan IJsselmeervogels. Dat ze niet... Uh, ja, zijn ingegraven of uh, helemaal down uh, zaten. Want ze hebben uiteindelijk uh, hebben ze met lef gespeeld. En we zijn nog een paar uh, ja, leuke momenten voor uh, ons doel dan geweest. Voor hun dan, aan, aan hun kant. Ik moet zeggen, uh, complimenten daarvoor. En uiteindelijk uh, hadden we, denk ik, als we een beetje zorgvuldiger zijn met de kansen... dan had het nog 5-0, uh, 5-1 kunnen zijn. Maar voor de rest ben ik uh, wel tevreden hoe, hoe de instelling was. Was je niet, af en toe dacht ik ook, dat je een beetje stoorde aan de nonchalance... Nou, op een gegeven moment dan zie je het, uh, dat het iets te makkelijk gaat. En ja, dan, dan moet je, als je 4-5 of 6-0 kan maken, dan moet je dat doen. Want dan heb je ook in de competitie moet je dat doen. Uh, elk moment dat je kan scoren, moet je hem moet je maken. Heeft het te maken dat mensen een beetje zelfzuchtig zijn? Uh, nou, de ene keer wel en de andere keer juist weer niet. Want, uh, zoals Danny Hoestel op het laatst, dan wil hij hem op een gegeven moment nog afgeven. Terwijl hij recht voor de goal staat. Ja, dan moet je hem gewoon, als een spits, uh, moet je hem doodmaken, die bal. Waarom stopte Bojan toen hij alleen op doel afging? Ja, volgens mij dacht hij dat Danny alleen op de goal afging. Dus uh, ja, dat soort momenten, ja, dat, dat mag niet gebeuren. Maar voor de rest, qua inzet, vond ik het wel heel goed. Een uh, makkelijke 3-0. Uh, wie wil je in de volgende ronde, in de kwartfinale? Nee, weet ik niet. Kuik? Nee, maakt mij niet uit. Wij moeten, als wij de finale halen, dan moet je iedereen verslaan. En wij hebben een goede ploeg, dus we kunnen iedereen verslaan, denk ik. Als we in vorm zijn en de juiste instelling hebben. Dus we zien het wel. We gaan lekker achteruit in de bus zitten. En wie weet kunnen we nog een glimfloting op. Eén ding nog. Wel een leuk sfeertje hier, hè? Fantastisch. Nee, complimenten aan alles... Wat IJsselmeervogels heet. Want uh, ze hebben het echt top georganiseerd. En qua sfeer ook. Daarna gaat Rob Fleur naar de coach van de tegenpartij. U kent zijn naam, Gert Kruis, Bijvoorbeeld de ex-speler uh, vroeger van Utrecht. Tegenwoordig trainer van IJsselmeervogels. Is het gegaan, Gert Kruis, Zoals je verwachtte? Nou... Luister, die, die, die beginfase, daar kun je voor waarschuwen. Je weet dat Ajax heel uh, scherp wil beginnen. Je weet zelf dat je de fouten niet moet maken. Ja, toch gebeurt dat. Dus ja, dat is een doemscenario wat we eigenlijk niet wilden. En toch gebeurde dat. Dat was wel heel, heel erg jammer. Vond je, dat dacht je ook meteen na tien minuten, oh jee, wat, ga, wat uh, dit wordt een ramp. Ja, ja want Ajax was heel uh, scherp. Wij waren niet goed. Wij waren... We uh, uh, hadden heel veel moeite uh, met dat uh, goede middenveld. Het is en blijft toch moeilijk te verdedigen. Serreo en Klaassen die doen dat toch erg goed. Dat hebben we goed doorgesproken. Maar in de praktijk bleek dat moeilijk te zijn. En ja, dan, dan zit je met samengeknepen billen in het begin. Dat het niet een monsteruitslag gaat worden. Gelukkig uh, herpakten we ons. Uh, ging Ajax een tandje terug. Uh, ja, en toen bleven we in leven. En, en vlak voor de rust en vlak na rust. Uh, uh, dan moeten we een paar keer geluk hebben. Dan hadden we wellicht een goaltje kunnen maken. En dan was het nog leuk geworden. Maar bij 3-0? Bij 3-0 ging het als een nachtkaas uit. Wij waren uh, niet meer in staat om een vuist te maken. Ajax ging vrijwielen en het was gebeurd. Toch was het een leuke avond. Het was een prachtige avond. Uh, fantastische ambiance. We hebben tot nu toe een heel mooi seizoen. Dat is bekroond met zo'n uh, met wedstrijd tegen zo'n tegenstander. Kijk, het is wel Ajax. En uh, dat is toch wel een club uh, waarvan je zegt van. Nou, de aannames, het manier van voetballen. Uh, is toch geweldig, geweldig ook om, uh, om te zien. Uiteindelijk zou je waarschijnlijk bij blij zijn dat het 3-0 is gebleven. Want ja, er waren een paar acties. dat je ook nog dacht van. Oh jee. Jawel, dat, dat is ook zo. Uh, maar dat gebeurt altijd wel in zulke wedstrijden. Uh, we zijn zelf ook een paar keer dicht bij een doelpuntje geweest. Had ik... Van nog van Noord op de paal. Van... Een, een, een vereind, een, een kopbal. Ja, ja nee, goed. Dus wij, wij hadden ook wel een goaltje verdiend. En dan had het misschien 1-5 geworden. Maar. Ja, dat kooltje, dat waren ze echt even uit. Ja ja, ja, ja, ja. Die jongens hebben er alles aan gedaan. En, uh, ja. ik, uh, ik heb ze net compliment gegeven voor uh, de, de, het halve seizoen. Wat we tot, de, uh, tot nu toe erop hebben zitten. Oploper in uh, de topklasse zaten. Ja, ja, dus, dus uh, en wat dat betreft. Dit. En, dit. Dus, uh, en, en, en een goede recette voor de penningmeester. Dus dat willen we nog meer. Oh, zo lekker. Arita Franklin, nummer oorspronkelijk geschreven door Otis Redding. Ze heeft het uh, gewoon in de dag en uh, arrangeerde het in twintig minuten. Dat is klasse. Zoals er straks klasse is als we luisteren naar het oog op morgen met Lucera Carasso. De gouden loekie is gewonnen door ASR met Olly en Giovanni van Bronckhorst. Misschien morgenmiddag twaalf uur call single. Je weet het, maar nooit. Dag.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 Dit is Radio 1.